Vijf uur, Kees Groot, met het NOS Journaal. Drie Australische milieuactivisten zijn in de wateren bij Perth aan boord geklommen van een Japanse walvisvaarder. Ze worden nu aan boord van het schip vastgehouden, zo meldt de actiegroep Sea Shepherd. De activisten zijn daar zelf geen lid van, maar ze kregen wel hulp van Sea Shepherd bij het enteren en aan boord klimmen van het Japanse schip. Ze strijden gezamenlijk tegen de walvisvaart.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 Het weer, af en toe regenbuien en vooral aan de kust een krachtige tot harde wind. Minimumtemperatuur 4 tot 6 graden. Morgen overdag eerst nog buien, maar later steeds meer opklaringen. Het wordt ongeveer 8 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. VNN. VNN. Vier zeven. Crack the playlist. Goedemorgen, het is drie minuten over. Vijf, je luistert naar 4-7 op deze zondag. Wat is het eigenlijk? Dat is de achtste, geloof ik. Het ja, is 8 januari 2011, de eerste zondag van het jaar. Tenminste voor mij dan in ieder geval, mocht je het nog niet gehoord hebben... de beste wensen allemaal, hoor. de beste wensen. Um, als je geluisterd hebt met kerst, dat was de 25e... toen uh, hebben we een soort afsluituitzending gehad van uh, dat jaar... met alle University-leden, Allemaal heel emo en zo. En drank en weer sigaretten en weet ik veel wat. Alles erop en eraan en zo. En nu is er een nieuwe lichting BNN University is aangeschoven. Die zijn de hele week druk bezig geweest om uh, ja, eigenlijk dit programma in elkaar te knutselen. Het resultaat daarvan hoor je voornamelijk na zes uur. Maar we gaan dit uur even een kleine voorstelrondje doen. En dat doen we in de vorm van Cracked the Playlist. Normaal gesproken... hebben ...hebben we dan altijd een BNR die uh, even zijn favoriete plaat laat, uren, een uur, uh, laat horen, een uur lang. Um, dat gaan we nu doen met de uh, university mensen, dus die mogen dan hun liedje uh, laten, laten horen. Wat zij leuk vinden op dit moment, hoeft niet per se een old time classic te zijn... Maar, ...maar gewoon een mooi liedje waar ze nu even een beetje lijp van zijn. En ondertussen doen we even een voorstelrondje en we beginnen met Stefan. Goedemorgen. Hoi Luc Stefan, uh, even wat data en rugnummers. Graag Leeftijd. 21. En um, wat doe jij in het dagelijks leven als je niet bij BNN University zit? Uh, muziek maken, lekker op podium staan. Oh ja? Huisjes verkopen. Huisjes verkopen? Ja. Ben je ja, dus Nou, Nee, ik heb geen papieren, dus ik mag geen contracten ondertekenen, maar ik mag wel mensen iets aansmeren. Oh echt waar joh? Maar, dan ga je, ja. maar dan ga je dus uh, gewoon, uh, dan, ga je, hoe doe je dat dan? Ga je gewoon. De, hoe doe je dat dan? Nou dan je, op en dan... je pak aan, nee we hebben projecten en ja. ik zit dan nu op iets in spijkenissen. en dan ga je daar gewoon heen, dan hebben we open huis, ja. dan komen mensen binnen en dan sta ik daar in mijn pakkie, mijn apenpakkie en dan ja. zeg ik goedemiddag koffie, kijk eens rond, vragen ah. en dan proberen over te halen. Oh, ja, en wat is dan, uh, wat, wat werkt dan wel en wat werkt niet? Wat werkt wel, is uh, meepraten. <laughs> ja. En wat werkt niet, mensen laten praten over het huis waar ze nu wonen. Oh ja, want, want dan denken alles ze daar weer... is altijd beter. Ja, ja. precies. Ja. Dus je moet ze eigenlijk zo van... Oh, wat heb je toch eigenlijk een vervelend huis nu? Ja. En kijk eens hoe mooi dit is. Ja, oh, wat heb je een grote huiskamer? Moet je met al die ruimte? Dit hokje van twee bij twee is nog veel beter. <laughs> ja, dat, dat ik, heb, uh, ik heb ooit een keer... Uh, toen ging ik een huis kopen en toen kwamen we bij een huis terecht. We nou, hebben een hele rondleiding gehad en zo. En toen op een gegeven moment vroeg uh, mijn vriendin... Die zei, uh, waar is eigenlijk de wc? En zei die man, ja... Uh, die is buiten. <laughs> die hadden dus geen wc in huis. Wat? Ja, dat was dus een. Ja, dat ik krankzinnig toch? Wat is het voor studentenhuis? Ja, dan? nee, het was echt gewoon een normaal huis. Alleen die hadden wel, die hadden wel de plek voor een wc. En ze hadden uh, uh, ook wel de aansluitingen. Alleen het riool lag er niet. Dus toen hadden ze maar aan de achterkant van de buren dus het riool laten doortrekken. op een of andere gekke manier. En die hadden dus echt. dat, dat werkt nog een hokje in de tuin. Zo'n houten huisje waar je achter <laughs> ja, ja, schijthokkelt. Ja, dat was echt bizar. Naartoe, nou, maar dan denk ik niet nog. Dan, ja, daar kun je lullen als brugman als maker bij de Nee, dat zijn, gaat, nee, je maar je gaat echt niet lukken. Nee. Nee, nee, dat is heel lastig. Oké, okay, wat, wat zijn je toekomstdromen? Toekomstdromen, radio maken. Ja, hè? ja. Welke vorm dan ook. Maakt niet uit wat. Achter de microfoon, redactie, iets wat draaien is te leuk. maken. Ja. Een plaatje graag. Ed Struilaert, Face Down. Geen pretentieus plaatje, zoals hij zelf zegt, maar de man heeft zijn droom ja. uitgeleefd in 2011. Huis verkocht, baan opgezegd, alles. En daar heb ik heel veel respect voor. Dat doen wij hier ook. Dus daarom Ed Struilaert, Face Down. Zo ontdek je nog eens een keer wat zeg potverdorie zich etstrui laat. Face down door Stefan van Binnen University uh, neergelegd. Gaan we naar Tekla. Goedemorgen. Goedemorgen. Um, ook even leeftijd graag. Uh, nou, Tekla tomentale. 24. Yes. Ik ben uh, de moeder. Wat leeftijd dan? Ja, inderdaad. Ja, maar je bent beter. wel de kleinste, geloof ik, of ja, niet? Ja, ja. Had <laughs> ik ja. oh, helemaal niet gedacht dat ik geloof. de oudste was. Ja. Ja. Toen we in een lijn opgesteld werden van gewoon naar klein tikken. Ja, uh, als ja, je helemaal achteraan ja. Ja. <laughs> En uh, die foto is trouwens te zien via mijn Twitter, twitter.com. Um, uh, en uh, um, uh, pff, jeetje. <laughs> een beetje Vertel. van Ja. Jeetje. Dat moet je vaak spellen. Ja, eigenlijk altijd, gewoon <laughs> ja, automatisch. Ik heb dat met mijn naam Ikink al een beetje, dat je echt altijd wel moet spelen. Maar Tomata, ja. waar komt dat vandaan? Tomatala? Molux. Molux. Ja, okay. Indonesië. Ja, maar het is wel, heb je daar een afkorting van bedacht voor, voor, voor, voor vrienden en bekenden? Of, nee, uh... maar iedereen verzint wel zijn eigen <laughs> ja, afkorting daarvoor. Ik denk dat mensen er ook wel Tomatala van maken ja, en zo. Ja, ja van ja, al, alles. Allemaal gekkigheid. Ja. Ja. Uh, wat zijn jouw uh, plannen voor uh, over vijf jaar? Ja. Daar vraag je me wat, ja. over vijf jaar. Um, die zijn nog niet zo concreet. Nee. Maar één ding is wel zeker dat ik uh, iets met radio wil doen. Ben je dan nou moeder? Nee. Dat kan. Nee, ja. Bij 29? Ja, weet ik. Maar oh, dat is even allemaal nog ja? serieus. Ja. Oké, okay, komt er dichtbij. Ja. <laughs> radio. <laughs> laat het maar bij radio. <laughs> Oké, okay, is goed. Welk, welk plaatje gaan we draaien? Chagall. Dat Ook het. al zo'n moeilijk. naam. Chagall. Ja. Samen met uh, Bronstibok. Ja. Wat is dat voor iets? <laughs> um, nou, Tibok is voor mij niet zo bekend. Maar uh -huh. Chagall is. Um, is pas ontdekt eigenlijk. Yeah. Uh, van de zomer. Door 3 voor 12 dacht ik. Mm -hmm. Amsterdamse, uh, Amsterdamse meisje. Oké. Okay. En het leuke aan dit nummer vond ik. Dat het een combinatie tussen dubstep en uh, popmuziek is. Ja, En dat is dan dat het producersduo, dat Brons die... Want ja. die hebben dat erbij gedaan. Ja. ja. En, um, nou ja, dat vond ik ook wel bij het tijdstip passen. Voor de mensen die uit het nachtleven oh, okay. uh, stappen. Je hebt het ook nog een beetje over de nacht ja, nagedacht. Ja, inderdaad. Heel goed. En, en voor de mensen die net wakker worden, de popmuziek dan. Oké, okay. Breathe gaan we draaien. Yes. Oxygen. Take my breath away En komt ook al uit Nederland daarvoor. Dus Ed Struil kwam ook al uit Nederland. Nou, eens even kijken wat Jamila dan uh, voor ons uh, in petto heeft. Goedemorgen. Goedemorgen. De hele tijd al aan het zweten daar. We hebben de regieplekken ja. Heb je op je genomen. Ja, klopt. Ja, vind je het leuk? Ja, ontzettend. Ja. Druk. Uh, hele week een beetje druk geweest met de eindregie. Vervelende bellers. Nou, valt eigenlijk nee. wel mee. Nou, er zitten etters tussen, hoor. Ja? Ja, er zitten etters tussen. Ja, maar die ook heel veel leuke meegemaakt. mensen. Ook heel veel leuke mensen. Vooral leuke Gelukkig. mensen. <laughs> uh, laten we snel je plaatje gaan. Wat wil je horen? Ja, ik wil de White Lies uh, horen. Want? Ben, want uh, ik ben eigenlijk al vanaf dag één fan van de White Lies. Ja. Yeah. Uh, geweldige stem. En uh, ja, ik ga ook eigenlijk altijd naar Stoe als ze in Nederland zijn. Oh, ik heb ja? de laatste keer gemist in Tilburg. Ja. Maar verder uh, ja, probeer ik ze altijd op te zoeken en... Uh, ik word erg blij van. een tropie te... ben je bijna van de white Line. Nou, Dat niet. ik ga nog net niet uh, met stringertjes gooien. <laughs> maar... <laughs> ja. Maar uh, ja, bijna wel. En ga je dan met vrienden naartoe of, uh, of willen die allemaal niet meer mee? Nee, nee, ik heb niet echt vrienden die van de white lies houden, dus ah. ik moet altijd iemand meesleuren die dan weer tegen zijn zin meegaat, ja. dat is echt vreselijk. Maar het lukt wel altijd? Ja, het lukt, uh, het lukt wel. Oké. Okay. Bigger than S gaan we draaien. Waar kom je vandaan? Ik uh, kom uit Abbekerk. Oh ja, Abbekerk. Dat Aberkerk. was het ook. Ja, ja, daar hebben we grappen over gemaakt deze week. Ja. Abbekerk. Abbekerk, ja. Nee En hoe oud ben je? 22. Oké, okay. nou welkom bij de Yes, Dankjewel. Oh The White Lies and Bigger Than Us. Je luistert naar Crack the Playlist hier op Radio 1 in 47 En het is een beetje een bijzondere Crack the Playlist. Zonder bekende Nederlander of prominente Nederlanders, zoals we dat dan noemen. Maar met uh, de BNN University Feuten. Dominique, goedemorgen. Vind goedemorgen. Jij, vind jij Feuten een. Uh, vind je dat een vervelende titel? Ik vind het zelf een beetje. Nee. Ja, maar eigenlijk, we, we worden alleen maar zo genoemd. Dus het went gewoon Ja. ja. Ik voel wat? me inmiddels eigenlijk ook wel een beetje feut. <laughs> ja, precies. Je wordt er zelf in geramd eigenlijk. Ja. ja, ik twitterde het laatste ook nog, geloof ik. Dat je feut bent. Ja. ja Oké. Okay. Je bent een week feut. Uh, wat, wat deed je daarvoor? In, zeg maar, in 2011? Uh, ik studeerde journalistiek. Ja, nog steeds eigenlijk. Ja, maar ja. Dat gaat natuurlijk niet meer gebeuren. Nee. Hè? Nee, wel. Waar, <laughs> waar doe je dat? In Utrecht. Oké, okay, dus niet op zijn. Nee, nee, want nee, dat gelukkig is, nee, niet, nee, nee, ja, <laughs> maar Thank God, zeg je. Ja. En hoe oud ben je? Ik ben twintig. En je woont ook in Utrecht? Ja. Dus je gaat altijd naar de feestjes in Utrecht en zo. Wat is de leukste plek om naartoe te gaan in Utrecht? Ja, toch wel de Tivoli. Ja? Gewoon bentjes kijken en zo. Ofwel feestjes? Ja, allebei. Want je hebt natuurlijk Tivoli de Hellingen. Je hebt ook die in de stad zit. Ja. En uh, die in de stad is gewoon leuk om lekker te dansen. Die Hellingen is echt ver weg altijd. Ja, Moet klopt. Moet je ver lopen? Man. Ja, dat is, wat is het? Voor, voor mij is het zelfs een half uur fietsen, geloof ik. Ja. En je werd net versierd door Tim in de uitzending al, in het <laughs> ja. eerste uur. Het, gebeurt dat dan vaak bij Tivoli, of uh, door do, do, do typen zoals Tim? Nou, het valt wel mee. Ja, het ligt er ook een beetje aan. Ik weet niet waar het aan ligt. Het zal wel aan mij liggen. Ja. Wat ik aan heb of zo. Of, ja. Uh, maar ja, ik heb een vriend, dus uh, oh, ja, dan maakt Tim het wel pech. Een... Ja. Helaas, Tim, helaas. <laughs> wat wil je horen? Welk plaatje? Society van Eddie Vedder. Oh, hoezo dat? Omdat ik dat echt een super mooi nummer vind. Is dat van zijn oude werk of nieuw werk? Dat is van zijn nieuwe werk. Oh ja, nieuwe cd's en zo. Ja, ja, ja. ja niet zijn laatste cd, maar één cd daarvoor. Maar ik vond het ook zo'n mooi nummer. Ik heb een, een soort kist als tafel. Ja. Uh, bij de bank en zo staan. En daar heb ik ook twee zinnen van zijn songtekst uh, erop geschreven. Welke dan? Uh, society, I hope you're not angry uh if i disagree oké okay. uit de film uh, Into, weet je film Into, we? the Into the wild, the wild yeah. natuurlijk yeah. eddie verder mm -hmm. society mm -hmm. oh, it's a mystery to me. we have agreed with which we have agreed And you think you have to want more Till you have it all, you won't be free Society, you're a crazy breed I hope you're not lonely without me When you want more than you have, you think you need When you think more than you want, your thoughts begin to bleed I think I need to find a bigger place Cause when you have more than you think, you need more space Society, you're crazy breed I hope you're not lonely, without Crazy and deep. I hope you're not lonely without. is more But if less is more How you keep in score It means for every point You make your level drops Kind of like you're starting from the top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 Verder. Zo, die was in één keer weg. Huppatee. Uh, die kwam van Dominique af. We zijn bezig met Crack the Playlist van uh, de BNN University Studenten. vind ik een mooie woord. We gaan een wieken. Goedemorgen. Goedemorgen, leuk. Er was al een wieken bij ons op de redactie. Dat was ingewikkeld. Jij hebt Griekse toch? Ja, dat was ja. echt. Het is een naam die hoor je eigenlijk nooit. Maar, nee, ik heb het ook nog nooit eerder gehoord. Dus nee. dat, is, uh, dat schept een bas. Jij kent geen andere wieken? Ik ken geen enkele andere wieken. Dat Wel een bieke en een mieke en een, een... bieke. Ja, bieken. Dat ja. vind ik nog rarer dan wieken. Vind je Wieke raar? Nee. Oké. Okay. Uh, Wieke, ja. <laughs> waar kom je vandaan? Ik kom uit Deventer. Oh, ja, dat is grappig. Is dat grappig? Dat wist ik helemaal niet. Nee, dan weet je dat nu ligt. Ja, ja. ja. oké. Okay. Ja. En uh, woon je nog steeds in Deventer? Nee, ik ben gisteren verhuisd. Oh. Naar Utrecht? Jo. Ja, joh. Ja, even tussen neus en lippen even door bij... even nog verhuizen. Ja, Doen we gewoon even. Oh, wauw. Ja. En waar woon je dan nu in Utrecht? In Utrecht, in uh, Witte Vrouwen heet de buurt. Oh, dat is een hartstikke goede buurt. Dat klopt. Ja, dat ja. is echt uh, poepischiek is dat? Ja, dat is heel fijn. Mijn broer die woont daar en die is voor een paar maanden naar het buitenland. Dus oh. die kan het even onderhuren. Ja, ja. Uh, maar uh, dan heb je ook al zijn meubels. Klopt. Dat is wel een beetje vervelend, denk ik. Ja, dat is inderdaad. Het is niet je eigen plek. Uh, nee, maar dat moet ook nog een beetje groeien, misschien of zo. Ja. Of, of klinkt dat heel cheesy? No. Nee, dat valt wel mee. Okay. Is dat je eerste keer dat je op kamers gaat? Ja. Want hoe oud ben je? Ik ben 19. Oh ja, nou, dan mag het ook al. Dan mag het, het wel een keer ah, Spannend, hè? Ja, joh. Hoe was dat de eerste nacht? Ik heb daar geslapen maar samen met uh, Shamila, met de andere BNN Veuts. Oh, ja. Dus dat was gezellig. Dus ik had een maatje om. Uh... Ja, want Shamila kwam uit Abbekerk. Ja, Abbekerk. Ja, precies. Ja, ja. dan, uh, ja, dan kom je toch naar een uh, meisje in de grote stad. Dat ja. is natuurlijk even. even ja. ja, maar het was, al, was, al, was, al, was niet gek de uh, eerste nacht in je eigen huis? Nee, dat was niet. Ik vond het wel lekker. Wel cool, hè, op jezelf. Ja, toch? Ja, ja, ja ik vind het ook wel leuk. Goed zo. Ik woon al een tijdje op mezelf. Maar oh, goed. dat wel. Ja. <laughs> goed, hey, Wieke, welk plaatje wil je horen? Ik heb uh, een liedje gekozen van Franz Ferdinand. Ja, leuk, waarom? Um, het is mijn wekker, dus de mensen die nu wakker worden om half zes, die kunnen lekker wakker, die wordt direct een bed uitgerand. Ja. En heel cheesy, het was het eerste liedje waar ik ooit op heb gezoend. Oh. Ja. Met wie? Uh, geen idee. <laughs> Take me out, Frans Ferdinand op radio. Uno. Ik heb een keer gezien op Pinkpop, een paar jaar geleden was dat, en uh, toen uh, speelden ze echt uh, de eerste plaat die ze hadden. Speelden ze echt van begin tot eind en toen heb ik mee getimed en het begin van het begin tot het einde toe was het exact even lang als de uh, cd. Dat is echt nog nooit zo'n band zo'n straks zien spelen. Frans Ferdinand, Take Me Out. We gaan naar Matthijs. Hallo, hallo. Goeiemogel. Goeie mogel. Mag dat nog? Ja, dat is wel een beetje. Ik vind dat het weer terug moet komen, goede okay. Ik vond het zo grappig, hè, altijd. Ik moest altijd lachen om goede mochel. Ja, je had er toch nog meer? Er zat ja. ook frips vroeg. Frips. Uh, wat had je nog meer? Goede ja? nou, Goeiemoggel is de enige die blijft hangen, ja. volgens mij. Ja, dat is uh, hilarisch. Goed, hey, uh, Matthijs. Matthijs, Jij uh, komt uit Oorsen. Nee. Yeah. Uit Den Ham. Weet je waar ik een beetje vandaan kwam ook en zo. En je gaat dus, bent dus vannacht, of gisteravond om 10 uur ben je in de trein gestapt om hier naartoe te komen. Ja, Dat is echt een hel. Wat een, een eindweg, man. Ja, het is wel een eindweg. Maar ja, het oosten is natuurlijk ook een heel mooi landschap. Tuurlijk, het is prachtig. Dus, uh, ik ga er met liefde altijd uh, <lacht> naar terug. Ja. Maar ja, ik vind het eigenlijk wel, uh, uh, wel lekker. Als je dan s'avonds in de trein zit, bijna niemand om je heen. Lekker yeah. gewoon uh, die coupé voor jezelf en, uh, en, en gaan. Oké, okay, jij houdt wel van treinreis eigenlijk. Ja, ik vind treinreis niet zo erg. Oké. Okay. Hé, hey, jij vertelde laatste, uh, hoorde ik jou vertellen wat jij doet uh, qua studie. Leg het nou maar eens een keertje uit. <laughs> nou, dat is met een moeilijk woord cross-media concepting. En met een makkelijk woord moderne media. Dat is denk ik in een notendop, ja. ja. Je internetveel. Ja, een beetje Facebook, een beetje Twitter. En dan krijg je <laughs> studiepunten voor. Dat is het ongeveer. <laughs> ja. In Utrecht. in Utrecht doe je dat ook? Nee, in de Enschede. Oh, ik dacht in Utrecht. Oké, okay. ja. in de Enschede? Ja. ja. Oh, ja. nou dan, moet, dan is het ook best wel logisch dat je in Den Ham woont. Ja. Dan, dan uh, ik bedoel, dat is om de hoek. Ja, het, het, ja, ik wilde eigenlijk zeggen dat het in het midden zit. <lacht> er valt heel veel zo nou, in de Den Ham ligt niks in het midden, hoor, nee. eigenlijk. Nee, nee, uh, nee, nee. En wat doe je nog meer naast, dat, uh, naast die studie? Uh, nou, Ik zat bij uh, uh, V-Radio, maar dat, dat, ja, daar zit ik nog een beetje bij. Dat, dat stopt, is de uh, zender van Veronica, is dat ja. geloof ja, ja, ik? Zo'n ja, studentenzender ja, ook, ja. ja. En uh, ja, voor de rest uh, uh, student zijn, voornamelijk. Ja, in Enschede. In dat Enschede. En is leuk, toch? Enschede? Ja, heel leuk. Ik, vind dat, ik, ik heb ook een jaartje in Enschede gedaan, Saxion. En uh, ik vond het altijd hartstikke leuk. En wat was je favoriete uitgaans? In ik Ingeniet. vond de kater altijd heel leuk. Maar volgens mij is dat nu heel anders geworden. Ja, de kater is nu meer een lunchbistro. Ja, maar dat was toen echt een leuke kroeg. Dat is echt heel leuk, ja. Maar ik vond sowieso... En ik vond die snackmuur, die enorme snackmuur... Als je die diagonaal gaat trekken, zo... Nou, echt, je wordt helemaal gek. Ja, dat klopt. Goed, welke plaat wil je horen? Ik wil Amtrak met Came Along horen. En nou, daar kan ik nu zeggen... Ja, het is Caleb Cornet. Hij komt uit Kentucky. Hij is 24. En hij wil zichzelf als... Self-expression... Self-expression, dat is veel makkelijker. Heeft hij zijn muziek. Maar eigenlijk is mijn soort van... Ja, beleid dat ik graag dit nummer gewoon op de Nederlandse radio zo snel mogelijk wil hebben. Oké. Okay. Dat ik twee maanden geleden bedacht. Het <laughs> en, en is een En zover. je plannetje komt uit. Ja. Yes! Amtrak, zo heet het. Oh, ik hoor het altijd is een beetje dance en zo. Ah, oh, dat wordt wel lekker. Zondagochtend m Zondagochtend Amtrak. Trying to tell me Oh, oh. Niets is minder waar. Staat hij daar in die clubs? Oh. Volledig uit zijn plaatsen gaan op deze plaats. Amtrak en King uh, Next is Dennis. Goedemorgen. Goed, je ziet er nog goed uit, zeg ik? De, wel, hè? Ja, maar ik heb geen wallen, hè? Nee, ja. ja ik kan kunnen slapen. Het met, is uh, echt gewoon, het is gewoon uh, pure zelfdiscipline is het om van tevoren vroeg naar bed toe te gaan. Uh, voordat jij university deed, kwam ik jou vaak tegen op foto's en zo: altijd met een microfoon voor je snuffert. Klopt, ja. Uh, wat doe jij? Ik uh, maak echt wel radio sinds ik, uh, sinds ik elf ben. Ja, maar je bent 16. <laughs> dus dat is al vijf <laughs> jaar. <laughs> dus uh, we hebben echt een hele hoop gedaan. Uh, Internetradio begonnen. Yeah. En na, uh, naar V-Radio, het jongensstation van Veronica gegaan. Ook internet toch? Is dat, uh, ja, ja, dus ja, internet. Ja. Ik ja. Uh, oh, waar Matthijs ook. Natuurlijk, ja. Ja. ja, ik werd gescouterd toen ik 14 was. En toen uh, daar naartoe gegaan. Hmm. Uh, en, en vandaar uit naar Radio 1, WNL eerst gedaan. Oh ja, de In de Nacht show. Met, ja. Uh, ja, okay. Door de Weeks. Uh, en, en nu zit ik hier. Ja. En, en daarnaast uh, ben ik uh, columnist voor NRC Handelsblad. En, uh... Ja. Ja, nee, nee, sommige op. Ja, oh, ambassadeur op ja. Ambassadeur van drive. oh ja, dat uh, is dat je, uh, dat je heel vroeg al je rijbewijs mag halen. Ja, klopt. Uh, heb je hem al? Nee, nog niet. Mag dat dan? Want jij bent 16, maar je mag dan pas op je 17. Nee? Klopt, mag ja. Maar in ja. mag wel ja. gaan rijlessen vanaf dat je 16,5 en half Echt waar, -ha, joh? Dus ik, uh, ik heb uh, vanmorgen nog rijles gehad. Gaat goed. Ja, Hoeveel ja, rijles heb je al gehad? Geen idee, ik ben het tel kwijt. Maar volgens mij rond de rond 20 of zo. Er wordt toch altijd gezegd dat, uh, dat, uh, dat gemiddeld ongeveer 30 lessen genoeg is? Ja, maar ik had hiervoor een intest gedaan. Ja. En dat ging niet zo lekker. Dus ik ah, had okay. er, daar volgens de er 50 nodig. Met niet echt een talentje. Nou, achter, achteraf <laughs> zegt hij het gaat lekker. Dus <laughs> ja, ik ben ja, al lang blij. <laughs> en en uh, mag je, heb je dan nou ook meteen een rijbewijs als je dan uh, die 50 lessen hebt gehad? Of nee, je moet minder? gewoon een examen gaan doen en op een gegeven moment krijg je dan een rijbewijs. Ja, precies. Maar je mag alleen rijden als er een coach naast je ah, oké. Okay. Dan, maar dat mag dan iedereen zijn? Nee, dus ja, ik, ik bijvoorbeeld ook, als ik mijn al... Ik heb mijn al tien jaar. Dan moet je ook nog eens boven de 25 zijn. Ja, ben ik ook. En geen uh, gekke dingen hebben gedaan. Heb ik ook nooit gedaan. Dan mag jij een begeleidspas aanvragen. Nou, uh, leuk zeggen ga je doen? Dat lijkt nou. me echt te gek. <laughs> ja, kun je lekker over naartoe. Hé, hey, wat wil je horen? Uh, ik heb een, uh, een plaatje uitgekozen van Ben Howard. Hij is, een, uh, is een, uh, ja, een hele heerlijke singer-songwriter. Mm -hmm. En uh, ik... ik, ik ik heb hem eigenlijk ontdekt een week naar Lowlands. Oké. Okay. En daar was ik, was ik heel blij mee dat ik daar was. En eh, toen ik ontdekte dat hij daar stond en ik daar niet bij was... Ja, baalde ik gewoon enorm. Want dat was echt gewoon zo'n goede... Het is gewoon zo'n goede... Ja, ik denk dat hij een van de beste songwriters van 2011 is. Oké, okay. ontdekt op Lowlands op het podium dus The Wolves van Ben Howard. Radio 1 in 47. Je luistert naar Crack the Playlist. Zonder die uh, grote bekende Nederlanders. Maar eens een keertje iets anders met uh, de BNN Universities. De nieuwe BNN Universities. Die hebben zich aangemeld. En uh, nou, wanneer was het? Uh, weet jij er nog in wanneer was dat nog een dat? Ja, je kon je. In november of zo was ja. de deadline dat je... Een soort selectieprocedure kwam er toen. Wat ja, moest, moest je eigenlijk doen? Um, je moest eerst de motivatie schrijven. Ja. Met uh, wat je al hebt gedaan, ervaring of zo. Was oh, ja. niet nodig. Uh, het ervaring tevoud. was niet nodig. Nee. nee. nee. Um, en daarna moest je een fotoopdracht doen. Een mm -hmm. foto uh, waar je je beste of je slechtste... of Nee, je moest twee foto's hebben. Eentje van je beste en eentje van je slechtste eigenschap. Ja. En daarna, als je daarna door, door was, dan uh, mocht je op uh, locatie komen. Ja, en dat was bij BNN en uh, ja. was dat dan maandagavond, geloof ik, of zo, hè? Ja. En was jij nou diegene die door het uh, glas heen zakte? Ja. <laughs> ja. ja, toch? Toen was jij, toch? Ja, ik ja. heb meteen mijn sporen achtergelaten. Ja. Ja, ja. nou, wat grappig, heel Vertel eens wat er gebeurde. <laughs> um, nou ja, ik was heel enthousiast mee uh, aan het doen met de redactievergadering en ik leunde wat voorover en uh, bij BNN heb je een hele mooie tafel met allemaal LP's met een grote glasplaat dat eroverheen. antiek, hè? Is antiek. <laughs> en ik uh, leunde voorover met mijn ellebogen en ineens... Krak. En ik denk, ik ben er niet, maar ik was het dus wel. <laughs> Kut is dat, hè? Ja, ah, kan gebeuren. Hey, uh, hoe oud ben je? Ik ben 21. En je komt uit? Tilburg. Ah, dan hoor je een beetje. Ja, ja, dat hoor je heel goed. Ja, maar ben je ook geboren en getogen in Tilburg of nee, studeerde je nu? Ik uh, studeerde nu, ik uh, ben geboren in Os. Oh ja, dat is het ook Brabant toch? Ja, dat is ja. ook Brabant. En is Tilburg een leuke stad om. Uh, want je woont er ook? Ja. En is dat leuk? Ja, Tilburg is echt een hele leuke stad. Iedereen, mijn broer woont ook in Tilburg. Iedereen is helemaal lijp van Tilburg altijd. Ja, moet ik ja. een keer naartoe gaan? Nou, ik ben er wel eens geweest. Ik was dan in. Uh, in, in... Je hebt dan die straat waar je al die kroeg hebt, Korteuvel? Ja. ja. Ja, daar was ik. Dat was ja. leuk, was gezellig, was Klopt. een gezellig feestje. Nou goed, hey, welke plaat wil je horen? Uh, nostalgia 77, Seven Nation Army. Doe maar weer, moeilijk. Ja. Wa waarom die? Nou, ik, uh, ik heb hem nog niet zo heel lang geleden ontdekt... En ik stond in een kroeg en ja, ik werd zo wild. Ik rende gewoon meteen naar de DJ van, wie is dit? Wat is dit? Ja. En sindsdien als er een feestje is, ik draai het nou, naar, dan, dan heb ik zeg maar hetzelfde effect, ben ik de DJ. En dan komen ze naar mij toe, wat is dit? Dus uh, ik vind dat Nederland dit moet horen. Oké, okay, Seven Nation Army van? Nostalgia 77. Gia 77 en Seven Nation Army. Hier op Radio 1, je luistert naar 4-7, terwijl ik een beetje op televisie kijk naar het wassende water. En er is uh, die dijk doorbraken en zo. Nou, er is niks doorgebroken hoor. No worries, no worries. Maar het scheen nogal een beetje om gespannen te hebben. Ook van vannacht weer en zo. Een kritiekpunt en zo. Zometeen in het nieuws, als er nieuws over is, dan hoor je dat natuurlijk. Nou, tenslotte nog. Natalie. goedemorgen. Goedemorgen, Luc. Hallo, Hoi. hoe was het bij mooie paal? Ja, koud vooral en winderig. Dat is een bushalte in Groningen of Friesland? Friesland, Minnaartscha. Oh ja, en daar moest jij naartoe. Ja, ja dan, daar, wil, daar wilde ik heel ja, graag naartoe. Want ja, waarom ook niet natuurlijk? Hè? Okay. Uh, dan horen we zo meteen uh, jouw reportage over uh, Bushalte, Mooie Paal. Maar eerst, uh, waar kom je vandaan? Ik kom uit Utrecht. Ook uit Utrecht? Ja, yes. Met z'n allen kun je gratis reizen, bijna. Met allen. Dat is echt. Uh, met, volgens mij wonen er vijf, vier of vijf mensen in Utrecht. Ja, we zijn ook de hele week we gezellig met z'n allen met de trein vanuit Utrecht naar nieuw gekomen. Heb je al een favoriet? Een favoriet van. Ja, wat? binnen de, de, de university. Ja, nou, ik vind iedereen even leuk. <laughs> Dat mag niet zeggen, hè, natuurlijk. Nee, tuurlijk. Dus even kijken, heb ik een favoriet? Nee, ik ook nog niet. Ik heb nog niet echt een favoriet. Um, en wat doe, je, wat doe je in het dagelijks leven? Ik studeer journalistiek in Utrecht. Mm -hmm. En uh, ja, verder ik voetbal. Echt waar? Ja. Dat is een club. CSW. Waar is dat? In Wilnis. En Wilnis is in. Dat is, oh, dat is, uh, is dat. Welke provincie is dat? Ja, Utrecht. Oh, Utrecht ook. ook hè? Ja, gewoon echt de, ja. Naast, naast Utrecht toch? Ja, precies, en, bij. en dan uh, is het dan een apart uh, damesteam, vrouwenteam of uh, dat niet? Ja, ja we hebben een hele grote damesafdeling. Ja? Dus het uh, is heel gezellig. En ben je goed? Ja. En wat speel je? Mid-mid <laughs> uh, meestal. Uh, vind je het irritant als mannen telkens zo van. Oh, voetbal jij? Ja, ja. Ja, stom irritant. is dat eigenlijk. Ik ben <laughs> ja. ook een beetje zo van. Oh ja, oh wow joh. Maar <laughs> ja. hey, wat vind jij van het feit dat. Uh, dat uh, de vrouwencompetitie. zeg maar de de, de. de Eredivisie vrouwencompetitie. daar worden dus. als er dus een team te goed is. worden er dus. zeg maar spelers uitgewisseld met elkaar. zodat het niveau een beetje gelijk is. Ja, dat heel vind fuck. ik zoiets gek. Zo. Dat vind, echt, vind ik echt, als ze dat nou niet zouden doen. dan zou het echt gewoon. wat die vrouwencompetitie helemaal. wat helemaal. big booming business, denk ik. Maar. Een beetje een soort competitievervalsing of zo maken ze ervan. Vind ik zo zonde? Ja, dat vind ja. ik ook. Maar die competitie stelt vind ik zelf ook helemaal niet zoveel voor. Ben jij, in, uh, kun jij, Zou je prof kunnen worden, denk je? Nou, nee. Ja, ik, ik heb zoveel andere dingen die ik ook heel leuk vind ah, om okay. te doen. Dus, ik, dus je hebt er ja, gewoon geen zin in eigenlijk. Ook nee, ook nee. Maar, okay. Hoeveel staan jullie nu in de lijst? Of, uh, in de ranglijst? Niet zo goed. Ah. Nee. We, we, nou, durf het niet te zeggen. Wat maar... is je mooiste doelpunt geweest? <laughs> ik heb één keer, toen waaide het heel hard. Ja. Toen nam ik een corner. ja. En toen waaide hij er zo in. <laughs> Super vet. Heel cool. Welke plaat wil je horen? Uh, Gavin de Graal, uh, Chemical Party. Waarom? Nou, dat is voor mij echt een beetje BNN-nostalgie. Uh, yeah. Want dat is de plaat die wij hebben gedraaid tijdens onze eerste uitzending die we moesten maken op oh, yeah. de selectiedag. Ja, yeah, zo'n uitzending was dat, yeah, hè? Yeah. Ja, yeah. Chemical Party van Gavin de Graal. want to do that many people, that's why you're always trying something new, and then when you can't hold up, there were over you, you know, flies on cake. Okay. Radio 1 in 47. Een hele goede morgen, het is bijna 6 uur, zometeen het nieuws. En daarna het laatste uur van 47 met een reportage vanaf Winterberg. Daar is de lente een beetje, <laughs> ja, het is echt een beetje treurig. Alle bergen zijn groen en zo, en het is echt een beetje een treurige bedoeling. Mensen staan er allemaal op skis en zo, maar terwijl, er ligt geen sneeuw. Dus wij gingen even een kijkje nemen. Er is de nieuwe Pieter Spreekt, we duiken de IKEA in. Nou ja, niet echt de IKEA, de oorlog die IKEA heet. En we hebben iets nieuws, namelijk de zucht. Mocht je je niet veel lekker voelen, blijf luisteren zometeen. Dus zich